Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Trek je korte broek maar uit de kast, want het lijkt wel lente, zon en een prima temperatuurtje vandaag. Hartstikke verleidelijk om er dan lekker op uit te gaan. Prima, zeggen boa's en gemeentes, maar sla de drukke plekken over en hou je aan de coronaregels. Strandtenten zijn hartstikke blij met het mooie weer. Zij hopen extra omzet te draaien door ijsjes en broodjes kroketten verkopen bij een afhaaloketje. De Russische oppositieleider Navalny moet echt naar een strafkamp. Die straf was al geëist en in hoger beroep is dat nu dus bevestigd. Navalny werd vorige maand opgepakt omdat hij zich niet had gemeld bij de reclassering, vertelt correspondent Iris de Graaf. Nou, Navalny was toen in Duitsland aan het herstellen van zijn vergiftiging, waardoor hij zich fysiek niet had kunnen melden, zegt hij zelf. Maar de rechter wees dat dus af en dat betekent dat Navalny inderdaad definitief naar een strafkolonie wordt gestuurd. Volgende week wordt hij uh, afgevoerd en moet hij 2,5 jaar gevangenisstraf gaan uitzitten. Lang niet alle bewoners van een flatbrand in het Gelderse Epe kunnen weer terug naar huis. Sommige appartementen zijn onbewoonbaar en moeten worden opgeknapt. Er brak vannacht brand uit in een meterkast en al gauw stonden de verdiepingen vol met rook. Ik heb zo snel mogelijk gehandeld. Kleren aan en kat mee en uh, wegwezen. De bewoners zijn opgevangen in een sporthal Dan wordt een vervangende woonplek voor ze geregeld. En ook koekjesbakken lotus denkt er nu over na om de J in jodenkoek weg te halen. Gisteren besloot een andere bakker, Davelaar, om de brosse gesuikerde snack een andere naam te geven. Ook al kregen organisaties voor Joden niet per se klachten binnen over die koek. Lotus vindt het dan ook een lastige beslissing, want die koek komt echt uit een Joodse traditie. Ze kijken nu of ze ook meegaan in die ode koek. Het weer nog, volop zon dus vandaag. Er trekt soms een wolkje over, maar het blijft droog en het is heel zacht. 12 graden op de Wadden en 17 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er wat vertraging op de A8 Amsterdam richting Zaanstad... tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Koog 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Namens iedereen bij de ANWB bedankt!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 En dat natuurlijk met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En daarvoor bedankt nog eventjes Kort Draaier... voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoorde je natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis met weet je nog wel oudje opname tegen tien, acht, een Het komende uur weer een hoop mooie muziek om deze dag een beetje door te komen. Ik weet niet of je de eerste, eerste avondklokken hebt mee mogen maken. Het is, eh... Uh, de laatste keer was ze eh, tijdens de wereldoorlog dat we een avondklok hadden en eh, ja nu hebben we hem weer. Helaas allemaal nog steeds corona. Het wordt beter wordt er gezegd, maar tot nu toe eh, lijkt het alleen maar erger te worden. Maar eh, zodra iedereen gevaccineerd is, dan komt het allemaal goed. CfM Zandvoort muziek, waar er toch een klein beetje vrolijk voor wordt in deze tijd. Onderweg Ria Roda, ook Willy Derby, maar eerst hier Herman Lippinkhoff. Helemaal uit België met weer een nieuw...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 Als zijn de zon alleen nog op beton, wou dat het anders kon, waar moet dat heen? de wagen sterven honderdduizend dieren en ze liggen er als afval op de straat. Ik vergeet nooit meer de ongen van een hert dat sterven moest. Ik reed te hard en ik rende veel te laat. Weer een nieuwe straat, weer een mooie straat, waar het steeds sneller gaat. Waar moet dat heen? Straks dan zijn de zon alleen af op beton, om. dat het anders komt, waar moet dat heen?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 Kie die, een lied alleen voor kinderen. In het land van die, die, die, die, die, die, die, een spel is vogelvrij verklaard. Een niet voor de kleine zielige vogels. Die als kinderen zijn vermomd, Bierenvleugels, men heeft kort geknipt. Hoor de muziek van Jan van Toren? Beter bekend als Dimitri van Toren, geboren in Breda op 16 december 1940. Overleden in Reusel op 21 mei 2015. Was natuurlijk een Nederlandse zanger en kleinkunstenaar. En u hoorde hem met een lied voor kinderen. En daarvoor de Willy Derby met bloemen. Onderweg zometeen Doris, oftewel Tom Manders. Ook Heidi komt eraan. Maar nu eerst hoorde Jantje en de White Comments met... Ik wil mijn hele leven blijven houden. Oh.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 Straks zijn de druiven zuur Als een vader een mooie dochter heeft Dan trilt hij, dan reelt hij en hij beeft Omdat vader, die arme vader Zoveel om dochter lief geeft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 In. En hij breeft omdat vader in alle vader zoveel om dochter lief geeft. ook heeft geleefd. Yeah, yeah. Ja, en dat was Anton, roepnaam Tom Manders, zoals we hem ook kennen. Geboren in Den Haag op 23 oktober 1921 en overleden in Utrecht op 26 februari 1972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 Over land en zee, naar de straat waar ik woon. Alles doe die en schoon. Naar mijn huis, naar mijn tuin, naar mijn tolpen, rood en brein.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 Snoesje. Loesje is het snoesje van de drummer van de band. Een en hij roept iedere keer Daar zijn de appeltjes van oranje weer zoek zoekt ze zelf maar uit Grote, kleine, je ze al gemaakt Bijder een zin, je kind, de roept die man op slaat. ja. Daar zijn de appeltjes van oranje weer Sinezapperen sla een kistje in Geld aan de vrouw, die staat er niet voor nauw Van Piet heen en van je hele hola hola er hem maar in Met de zoon vertrouwd gehoor En hij verkoopt er door Want gaat hij wel erop daar roept de hele straat in voor Daar zijn de appeltjes van oranje weer Zien de zapperen zoekt ze zelf maar uit Grote, kleine, kent zijn automaat Wijdere zin, zappertje kind Roept die man op straat zijn de appeltjes van oranje weer Zijn er een kistje in Geld aan de vrouw, die staat er niet voor lauw En van je hele hola houden moet maar in En van je hele hola houden moet maar in En van je hele hola houden moet maar in Ze zijn nog eens zo als de appeltjes van heen En van je hele hola houden moet maar in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 toch wel dat liedje heeft gemaakt Zo nu en dan vergeet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 Maar zij weet op haar nageltjes, dat vond er een straf. En telkens als ze weer begon, die mama, bleef toch af. Louise zit niet op je nagels te bijten. Wat, wat vies, Louise. Je zult met dat bijten je vinger verslijten. Wat, wat vies, Louise. Hou met dat bijten, of anders heb je... Ze zit niet op je nagel te beten, wacht, wat, wat is, is Men heeft er kleine nageltjes met mosterd vol gesmeerd, maar zij heeft ons die mosterduren toch niet afgeleerd. Ze ligt er nu de mosterd af, en smult toch niet zo pijn, alsof er kleine vingertjes van vriesproketjes zijn. ze zit niet op je nagel te beten, wacht, wat, wat Louise, je zult met dat bijten je vinger verslijten, wacht, wat wies, Louise, oh met dat bijten, oh anders het je een strook. je kleine vingertjes zijn toch die lollies, lieve wie Louise, zit niet op je nagels te bijten, wacht, wat wies, Louise,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 Oh met dat bijten nog, oh, anders heb je een strok. Je kleine vingertjes, zit toch die logisch, lieve Bob Louise. Ze dus zit niet op je nagel te oh, bijten, Bach, wat Louise.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 voor de de stemming Keren het eraf, middelbare dame? Of komen u aan moeilijkheden taas? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wijt u dat? Want een orgelman is maar een De politie Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5